Ismaël De Bruin met het NOS Journal. De politie heeft ingegeven bij een demonstratie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Actievoerders hadden de oproep gekregen om de blokkade op te heffen. Daarna ging de politie over tot het aanhouden van mensen die daar geen gehoor aan gaven. De gemeente had de blokkade verboden. Ondanks voorzorgsmaatregelen zoals schermen en hekken waren klimaatdemonstranten toch de snelweg opgekomen. Het verkeer op dat stuk snelweg kan de stad niet in of uit. De Oekraïnse president Zelensky heeft op x foto's geplaatst van twee Noord-Koreanen die het leger gevangen zou hebben genomen. Volgens Zelensky zijn de twee krijgsgevangenen voor verhoor overgebracht naar Kiev. Eerder namen de Oekraïnse strijdkrachten ook al een Noord-Koreaanse militair gevangen, maar die overleed snel aan zijn verwondingen. Ook de nieuwe gevangenen zijn gewond, schrijft Zelensky, maar ze zouden medische hulp krijgen. De straat in Almere, waar in korte tijd meerdere explosies zijn geweest, is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie kan er de komende tien dagen preventief fouilleren en voertuigen controleren. Eerder sloot de burgemeester een huis in de straat, stelde camera toezicht in en legde mensen een gebiedsverbod op. Het Europees kampioenschap sprint in Tielf is twee keer geëindigd met een Nederlands podium. Bij de mannen pakten Jenning de Bo, Marijn Scheperkamp en Tim Prins de eerste, tweede en de derde plaats. En bij de vrouwen is Jutta Leerdam voor de derde keer op rij Europees kampioensprint geworden. Femke Kok werd tweede en Suzanne Schulting pakte het brons. Tot en met morgen wordt het EK Allround verreden in Heerenveen. Dan het weer, volken, zon en hier en daar een buiten Het is 3 graden in het oosten tot 6 graden op de Wadden. In Limburg ligt de temperatuur rond het vriespunt. Vanavond en vannacht kan het opnieuw glad worden. Morgen overwegend droog en dan 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Deze dame is heel groot uh, geworden met de Miami Machine, Heb ik het, uh, natuurlijk over Gloria en Stefan. En dit was een saloplaatje van haar. You're get on your feet. En zo is het maar net zo aan het begin van het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Op een zondag zaterdagmiddag. En Benno en ik uh, die zitten gezellig samen in de studio, Benno. Ja, heerlijk. En uh, kom om kwart over drie ga ik jou interviewen. Oh ja. Ja, echt waar. Ik nou, ben benieuwd wat over gaat. Ja, nou, dan gaan we vragen wat je morgen allemaal gaat doen op de radio. Oh ja, ja. ja, ja, ja ik hebben ook druk, hè? Morgen. Smiddags en s'avonds. Yes, yes, je kan yes. hier bijna gaan wonen. Nou, je kan ook blijven de... zometeen. Hè? Ja, dat is geen probleem. Zeker. Nou ja, verder uh, komt uh, Dolly ook straks uh, deze kant op. En uh, <laughs> gaan we onder meer de evenementjes doornemen. Want dat zijn er wel weer een aantal die. Uh, Gaan plaatsvinden. Onder meer de, nou ja, de nieuwe tentoonstelling in het HDMZ Museum, wat we Natuurlijk. net horen Prachtig en uh, ja, heel veel lekkere muziek. Ik heb een uh, gouden ouwe uitgezocht. Hè. We gaan zo meteen uh, van klink tot klank. Dus, uh, ja, dat zijn uh, bijna allemaal uh, gouden zeg. Ja, dan moet het een beetje ouder worden. Ja, nou, ja, deze ja. is ook oud hoor. Hij kraakt nog net niet, maar het scheelt heel weinig. Bad, bad Leroy Brown. More in trouble. Puzzle with a couple of pieces uh -huh. gone Deze plaats kom je altijd wel tegen in de top 2000, hè? eind van dit jaar. Bij onze collega's van Radio 2, uh, Benno. Fleetwood Mac was dat en uh, Go Your Own Way. Ja, ja en als we Benno uh, zijn gang laten gaan. Dan maakt hij de hele dag radio's. zoals morgen eigenlijk. Ja, uh, nee, nou, eigenlijk wel. Daar komt ja. het wel op neer. Ja, ja, morgen. Uh, vijf uur. Je begint uh, van uh, twee tot vijf. Ja, dat uh, gaan we. Dat, uh, nou ja, dat, ik zal het maar verklappen. Dat uh, Rob en ik. Uh, we hebben een, weer een samenwerking. Ja, ja, de contracten zijn getekend. <laughs> de contracten zijn getekend. En. Uh, wij gaan uh, dit jaar misschien wel uh, één keer per jaar, één keer per maand. Een, uh, op zondagmiddag, een soort zondagmiddag matinee, noem ik het dan maar. En dat is natuurlijk in Zandvoort op zondag dat programma. Um, in die uren van twee tot vijf hebben uh, uh, we een gast. En dan uh, gaan we die interviewen met gezellige muziek. En, uh, nou, en morgen is dat Rendell Lozen, onze eigen autosport-analist uh, van dit programma. Ja, zeker. Zo meteen kwart over vier is hij er weer. Ja, daarom. En, uh, en Randal, ja, die heeft zijn, uh, zijn autosport-modelautootjeszaak opgedoekt... En daar. Maar hij komt morgen komt hij uitgebreid vertellen hoe dat dan zit met die automodel uh, autootjes. Uh, de, de modellen, hoe ze gemaakt worden. Nou, enzovoorts. Enzovoorts, natuurlijk. Uh, hoe hij dat in 30 jaar, heeft het, meer dan 30 jaar heeft hij die, die zaak gehad. Uh, hoe hij dat heeft opgebouwd, waar hij heeft gezeten. En natuurlijk zijn verdere liefde voor de autosport. Want hij is naast dat hij die zaak heeft gerund. Um, natuurlijk ook autocoureur. Uh, heeft gereisd. En uh, af en toe doet hij het nog steeds. Hij heeft ook eigen raceauto's zelf. Staat er weer een te koop voor hem. En, um, en dan heeft hij natuurlijk nog uh, de organisator van het uh, Young Timers... Uh, touring Car Challenge, de uh, ITCC. De ITCC. En, ja, zeker uh, mooie klasse. Uh, en, en daar gaan we nog. En ja, Randall Kennenden is altijd uh, natuurlijk uh, breedspraakig en heel gezellig. En we kunnen nog wel weer de nodige gasten verwachten. Ja, ik denk dat we aan drie uur uh, voor Rendel eigenlijk veel te weinig hebben. Eigenlijk maar wel. Maar ja, goed. We gaan er gewoon heel snel doorheen, heb je ja, ja, ja, precies. We zullen wel moeten. Uh, en we zijn natuurlijk reuze benieuwd wat hij de komende jaren daarna allemaal, uh, of wat hij eigenlijk in de toekomst gaat doen. Met... Nou, dat dus... Um... Zeker, en dus s'avonds uh, ben je er ook weer. Ja, s'avonds om acht uur uh, zijn we er weer. En dan um, nou ben, heb ik een bescheiden rol, want ik ben dan de technicus. En ik moet er eerlijk bij zeggen, het is een uh, van tevoren opgenomen programma. Het is een programma wat ook één keer per maand is, maar twee keer wordt uitgezonden op deze zender. En dus op de tweede en de vierde zondag van de maand, dan komt het nieuwe programma van Klink tot Klank. En, uh, en van Klink dat komt door Hans van Klink en dat is een, een nieuwe radiocollega hij stelt het programma samen ik ben slechts de technicus en de aangever en, uh, en Hans van Klink ja, die weet heel veel van muziek. En uh, gaat ook heel thematisch te werk. En dat is erg leuk. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, we hebben het uh, over de gekte in de muziek. Dat is een thema van hem. En dan is een, een nummer. En dan heb ik het over I Put On Spell On You. Weet je wel. Uh, en dan vertelt hij het verhaal achter dit nummer van I Put On Spell On You. En dat is dan in dit geval van de eerste die dit maakte. was Scrum. Dreaming Jay Hawkins. En deze man, die was Aperstone. Helemaal onder de invloed van drugs. Toen hij dit nummer opnam. En, nou, en dat nummer laten we horen. En Hans die vertelt daar dan uh, allemaal uh, van alles over. Um, nou, en zo gaat dat eigenlijk door. De klassieke in de popmuziek is een thema van hem. Uh, we hebben nog. Uh, uh, dan wordt het. Uh, ja, ik zit even mijn lijst door te nemen. Of wat hij nog meer. Want het is. Het is niet te onthouden, zoveel thema's er zijn. De dood of de gladiolen, wat vind je daarvan? Oh jee, nou, ja. wat gebeurt er dan? Ook, ook, een, leuk, ook een leuk thema. Dat is, uh, nou ja, dan heeft hij het over uh, een uh, muziek die somber, som, somber stemt. Dat is dan wel leuk. En dan uh, draaien we daar een stukje uh, muziek van oud-Nederlands natuurlijk. Uh, komt er ook in voor. En muziek die je naar de strot grijpt. Hé, hey, ja, kijk eens ja, aan. Ja, een... Nou ja, morgenavond. Luisteren. Ja, precies. En um, nou, We maken er verder natuurlijk een heel gezellige uh, uitzending van. Ja, gaan we morgenmiddag dus ook doen uh, met uh, René Lawson uh, samen in de studio. Ja. Aan de Tolweg uh, 10A. Dat wordt een hele gezellige radio. Dus ga morgen luisteren naar ons. En uh, ik ben heel benieuwd wie, uh, wie hij allemaal meegaat naar de studio. Ja, heeft een op, Hebben we plek op, op, genoeg? Of, ja, uh, ja. Gelukkig zijn wij uh, behept met een hele ruime studio. Dus wij kunnen wel een mannetje of twintig bergen. Zeker. Hij had, uh, op uh, Autopassion uh, had hij uh, op de Facebookpagina iedereen uitgenodigd. Dus ja, ja, dat ja lekker. <laughs> Is ook een beetje mijn schuld. Ik had gezegd dat hij wel iemand mee mocht nemen. <laughs> da daar krijg je het van. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja we zullen zien morgenmiddag uh, uh, 5 Zandvoort op zondag. En heel veel plezier morgenavond met van klink tot klank. Dankjewel.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 Oh, twee platen achter elkaar. Het dus is uh, The Brothers Johnson en Stam. Lekkere disco klassieker. Zo uh, bij uh, ZFM op deze zaterdagmiddag. En erachteraan hoor je de single van uh, 24K van uh, Bruno Mars. Uh, uiteraard, Goedemiddag Dolly. Hey, goedemiddag, hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag, Goedemiddag, luister Had ik je net niet ook al uh, in de uitzending? Ja, hè? toen stond je bij het Ja, ja, ja, ja. Maar, maar ik ben net Spiderman, jongens. Ja. Zo ben ik hier, zo ben ik daar. Je vliegt van hot naar her. Van hot het, naar her. Ja, razende. razende reporter noemen ze Se ja, dat, hè? Kijk. Hè. Maar wel een razende reporter met ademhalingsproblemen. De enige maar echte razende praat. reporter, uh, Dolly Tempieri. <laughs> Dolly, uh, ja, het uh, laatste gedeelte, of het uh, tweede gedeelte eigenlijk van uh, dit programma, gaan ja. wij samen doen. Is goed. En zo dadelijk hebben we wat evenementjes, denk ik. Hè? Ja, zeker. Zo, uh... ja, ja, zeker. Ja, ik heb wel wat dingetjes gevonden... die, uh, die uh, op korte, vrij korte termijn te doen zijn. Mooi. Ja, op korte termijn, trouwens. Ja. Nou, dat gaan we zo meteen horen. Eerst gaan we nog even zeker? een stukje muziek uh, beluisteren. En uh, ja als je het over goede plaat hebt... dan is dit een hele goede Murray Heads. hier is One Night in Bangkok.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 Het was dat met uh, One Night in Bangkok. Ja. Het is al vier geweest, Dolly, met uh, de evenementjes. Heb jij uh, het een en ander te melden, Dolly, over de evenementen? Ja, ja, zeker. Maar ik zal eerst even het snoepje wat ik in mijn mond heb... tegen het hoesten uit mijn mond halen. Maar oh alles, ja, ja, heb je hebt Hoor beetje... je de hele tijd zo geklecht. <laughs> ja, ja, doe dat maar even. Ja, dan krijg je dat van ja. klonk naar klink. Ja, nee, van klink naar klonk, uh. ja. Ja, maar ik maak dan van klonk naar klink. Oh, van, klink naar, van, van, van klonk van klink naar klink. Ja, zoiets. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval een nieuw programma morgenavond op de radio. Van klink tot klank heet dat. Ja, leuk. Joh, van leuk. 8 tot 10 Benieuwd. wordt echt heel erg leuk. Ja, ja, ja. Zeker. Nou, snoep je uit de mond? Ja, hij is uit mijn mond. Dus Mooi. Uh, ik, uh, ik ben er klaar voor. Zeker. Nou, ja, ja, ja, ja. hier komen ze aan. de akoestiek. De ja. evenementen. Ja, zeker. En dan beginnen we met 12 januari. Dat is morgen natuurlijk om half drie. Dan is in het, het nieuw unicum de ode aan de muziek van Rogier van Otterlo en Harry Bannik. En dat is een concert wat valt onder Jessies antwoord. En die hebben ervoor gezorgd dat Edwin Rutte komt zingen. Jean-Louis van Damme speelt op de piano. Vedra, Kwant, Bas en Frits Landersbergen speelt op de drums. Nou ja, zoals ik al zei, u weet allemaal... Hè, doordat de krocht uh, dicht is, uh, heeft men besloten om te verhuizen tijdelijk naar Nieuw Unicum. En uh, daar gaat het, uh, orkest, ach, het, orkest, het concert ook plaatsvinden. U bent van harte welkom vanaf half twee. Aanvangconcert is half drie. En het entreebedrag is 15 euro. En het reserveren van, van kaarten voor alle concerten gaat uitsluitend via www.jazzinzandvoort.nl. Nou moet ik één dingetje toevoegen naar wat ik hier heb opgeschreven. Omdat ik vanochtend heel toevallig kwam ik Hans Rijmers tegen. En ik informeerde hem daarna. En uh, wat blijkt het is strak uitverkocht. En, uh, ja, als Edwin Rutte komt dan uh, sowieso, hè? Ja, ja uh, ook de komende concerten zijn allemaal uitverkocht... Um, er, zijn, er wordt wel gewerkt met wachtlijsten. Dus wil je er nou echt toch ontzettend graag naartoe... raad ik u toch aan om u te laten plaatsen op de wachtlijst. Want je weet maar nooit, hè? Zeker. Als je het niet doet, weet je zeker dat je het niet te zien krijgt. En uh, mooi dat ze dat nog steeds uh, kunnen organiseren, hè? Dat Jess uh, uh, in Zandvoort. Absoluut. Ja, nou ja, het loopt storm. Dus uh, er is duidelijk behoefte aan en er is duidelijk een markt voor. Goed, wat ook weer georganiseerd gaat worden... dat is de vierde editie van de Sandford Lightwalk. Die vindt plaats, is wel een poosje weg... maar je moet natuurlijk wel alvast inschrijven. Hij vindt plaats op zaterdag 15 februari 2025. Nou, als je nou een van die afstanden wil lopen... Dat, je hebt een afstand van 6,5 kilometer. Die noemen ze de Family Walk. En daarna heb je nog 10, 14 of 18 kilometer... Je kunt je inschrijven via www.sandvoortlightwalk.nl slash inschrijven. Nou, ze verwachten 7000 mensen. Ja, dus... het is zo leuk, uh, Dolly. Ja, ja. Want je hebt uh, objecten die dan heel mooi verlicht zijn uh, op uh, die avond uh, bij ja. de wandeling. En, en, en, optredens, uh, en uh, optredens. En optredens. Ja. En uh, ja, iedereen zelf uh, loopt uh, met uh, lampjes en, en dingen. Ja, en je krijgt een petje, hè? een lightwalk petje. Oké, okay, dus geeft licht uh, als je loopt. Dat, dat vermoed ik, dat w denk ik haast wel. Ja, je zou het wel verwachten. Ja, en er zijn ook uh, genoeg uh, kunstenaars uh, in Zandvoort die uh, meedoen. Leuk. Ook uh, objecten ja. verlichten en die zo. Die onderweg ook verlicht Onder, staan en gekke ja. dingen aan hebben en dergelijke. Ja. Dus ik zou meedoen. Dus Zeker weten, zeker weten. Um, dan gaan we even verder. Want de bibliotheek die uh, organiseert... Uh, voor, uh, of tenminste de vrijwilligers van het Digitaal Sterkteam van de bibliotheek Zandvoort... die helpen iedere maandag van 10 tot 12 uur... bij alle vragen die je hebt op digitaal gebied... Um, ja, bijvoorbeeld hoe je wifi op je telefoon instelt of een app of op je tablet installeert. Nou, je kan dan in je eigen tempo oefenen op de computer. Of uh, je, je gaat met een computercursus in een groep aan de gang. Dat kan ook. En samen met de vrijwilliger bespreek je wat nodig is en hoe je kan werken aan je digitale vaardigheden. Uh, voor, het voor een afspraak maken kun je mailen naar... en dat vind ik dan wel weer eigenlijk dat ik denk van... ja, maar als je het nou niet snapt, dan vraag je wel de mensen om te mailen. Nou, voor degenen die kunnen mailen... doe dat naar digitaalsterkapenstaartjebibliotheekzuidkennemerland.nl apestaartje, NL. Een hele mond vol, maar we hebben ook een telefoonnummer. Dat is oh, heel... gelukkig. Ja, dat is 023 511 53. 4, 8. Maar je kan natuurlijk ook even langs de balie gaan voor meer informatie. Uh, dat uh, Digitaal Sterk is Zandvoort is een samenwerking met Seniorenweb en Pluspunt. En is geheel gratis. En heel belangrijk, want uh, ja, de ouderen die willen toch ook uh, meedoen. Maar het is soms gewoon veel te moeilijk, uh, Dolly. Nou, je wordt eigenlijk min of meer gedwongen om mee te doen. Omdat een heleboel dingen gewoon niet meer gaan via de... Via, via de, de, de post en dergelijke. Het is ook zo. Ja. Vroeger liep je bij een bank naar binnen. Nou, dat kan je ook wel vergeten. Ja, dat uh, ook. Dat moet allemaal digitaal. En dus dat, dat, ja, Het is hartstikke belangrijk dat je weet... hoe je uh, je op de digitale snelweg kunt verplaatsen. Zo is het. Dus, um... En het, het schaam je niet, hè? ik ben er ook geweest. hè? Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik denk ook... wel, wat doe jij dat handig allemaal met die computer hier. Hè? Ja, nou, nee, ik zit nou te... Looien, maar dat komt omdat ik eigenlijk iets had opgeschreven waar veel te doen is. Ja, ik ben er. Uh, <laughs> <laughs> maar ik was te kort binnen om het te kunnen overzien. Eens uh, even kijken. Want uh, ik had wel opgeschreven wanneer de eerstvolgende is van die uh, computercursus. Of die in die, die inloopmiddag. Digitaal sterk. 5, ja, digitaal sterk. 15, 15 januari zie ik hier. Oké. Okay. Ik heb 19 januari staan. Wat is dat dan? Geen idee. Nou, is dus weer wat anders. Oké, okay, pluspunt. Die heeft natuurlijk ook uh, van alles te doen. Zo is uh, 13 januari kun je weer terecht bij de formulierenwerkplaats. Hè. Dat is als je bepaalde uh, dingen ingevuld moet hebben waar je niet uitkomt. Dan kunnen de mensen je daarmee helpen. Zij hebben ook alle formulieren. Dus dat is hartstikke handig. Uh, de 13 januari is ook de koffie in... Dan kun je gezellig koffie drinken met de mensen. En ook, uh, je kunt ook komen eten. En um, dat is dan voor 13 januari. Dan 14 januari. Uh, dan is er weer iets te doen in de locomotieven. Ga ik hem even opengooien om te kijken wat er is. Oh, kijk. Dat is ook gezellig. Dat is ochtends van 10 tot 12. Uh, als je mee wilt doen, dat kost 3 euro per keer. Krijg je wel koffie en thee. Of thee. Um, en je gaat dan met z'n allen gezellig wat drinken... en ervaringen uitwisselen. Of spelletjes doen, naar muziek luisteren... of naar verhalen of gedichten. En uh, de actualiteiten worden daar besproken. Dus uh, allemaal hartstikke leuk. De locomotief. Dat, uh, yes, de locomotief in de blauwe tram. Hè? En dan heb je 14 uh, januari ook een eetclub in de blauwe tram. Van 12 tot half twee kun je een warme maaltijd met elkaar gebruiken. En uh, ja, ik weet eigenlijk niet. Ik ga dit nu zeggen. Ja, of maar het dat nog was nog in de tijd van Rob Rabbel. Dat en ik weet kant. niet of Dennis het overgepakt heeft. Dus laten we die maar even voor alle zekerheid overslaan. Want dat weet ik niet helemaal zeker. Er wordt wel gebiljart de 14 januari. Um, uh, het geld... U kunt dus afspraak maken om mee te gaan biljarten via telefoonnummer 023-3040-700. En dan is de eerste maandag of de eerste vrijdag van de maand tussen 9 en 12 uur kunt u uh, reserveren om mee te doen met biljarten. Dat kost wel een uh, tientje voor één keer per week biljarten voor een maand. Um, ja, en dat is exclusief koffie. En thee dus echt alleen maar biljarten. Oké. Okay. Ja, ja, zeker. Nou, wat hebben we nog meer? Een schildersclub hebben ze ook nog. Dus ook 14 januari komt dat bij elkaar. Dat kost 3,50 per keer, inclusief de materialen. Uh, krijgt een kopje koffie of, of een kopje thee met iets lekkers er gratis bij. En die Schilderclub is elke dinsdagmiddag van half twee tot vier uur in het pluspunt. Nou, mooi. Ja, dus en de eerste keer, daar uh, mag je gratis meedoen, uh, zie ik hier uh, op de website. Ook dat nog, ook dat nog. Dus nou ja, nou, en dan heb, heb ik nog één dingetje als het goed is. Ja, 15 januari op hebben we dan uh, digitaal sterk. Ja. En wat hebben we nog meer? Uh, wat ik nog even zeggen wilde, want dat is natuurlijk fantastisch dat het weer komt: het openingsconcert door het Heemsteeds Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Dick Verhoef in de protestantse kerk, Kerkplein 1. Uh, oh, dan is dat natuurlijk op 19 januari. Ja, dat is op 19 januari van 3 tot 5. Uh, de kosten zijn uh, tussen de 5 en de 10 euro. Voor de jongeren onder zoveel jaar, ik weet even niet, geloof 16 jaar of 18 jaar, is het 5 euro. Voor de andere 10 euro. En dit keer is uh, Valentijn Jeukendrup, die, uh, die is 15 jaar. En dat, die heeft ook een uh, soliste. O, oh. ja, ja, ja. er iemand ja, ja, blijkbaar. Je ja. Ja, hebt geen zin meer om te wachten. Uh, een 15-jarige cellist die uh, so solo-werk doet. Eén um, ja, componist vult het volledige concert van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Want op zondag, 19 januari dus, speelt het orkest van Peter Iljic Tjakovic. Uh, de zesde symfonie, de overturen overt tot het ballet De Notenkraker... en de variaties op het rococo-thema voor cello en orkest. Gastsolist is de nog maar 15-jarige Valentijn Jeukendrup. Uh, het Heemsteeds Philharmonisch Orkest bestaat uit zo'n zestig gedreven muziekliefhebbers... die de lat graag hoog leggen. En dat doen ze. Hè. Het is fantastisch om mee te maken. Echt heel mooi. Naast hun originele en veelzijdige uitvoeringen werken ze regelmatig mee aan bijzondere muzikale projecten en ook maken ze concertreizen in het buitenland. En uh, ja, ze delen hun podium heel graag met gelauwerde solisten en jonge talenten. Nou, maar dit keer dus, Heer Jeukendrup. Nou, mooi. Dat is mooi. Dat ja, is mooi. Dankjewel voor uh, de evenementen. Heel veel te doen, dus. Hè. Ja, Je zeker. bent zomaar eventjes uh, bijna 10 minuten aan de gang uh, met de evenementen, Dolly. Mooi. Dat vliegt praat nog snel. Zeg. Dat vliegt voorbij. Ja. Zandvoort op zaterdag bij tot aan 5 uh, uur vanmiddag. En we praten niet alleen maar, maar we draaien ook lekkere muziek waaronder deze van Toto en Stop Loving You. We hebben deze single heel veel gedraaid en uh, geel terecht. We hebben een mooie band. EWF, well, Earth, Wind and Fire en uh, Fantasy hoorde je, Dolly? Ja, heerlijk, ja. He, die band. Heerlijk. Ja, blijf lekker. hebben ze mooie nummers. En Let's Groove en uh, deze single, geweldig. Ja. Ja, september. September, ja, niet jeetje. te vergeten. Ja, ja. Die mogen we alleen in september draaien, natuurlijk. Weet je, is, gek, uh, gaat het hele jaar door hoor. Het hele jaar door. Oké. Okay. <laughs> Moet je Kijk. maar niet zo'n goede kaart <laughs> Ja, maken. dat is sowieso. <laughs> Uh, ja, je leest ja. Uh, net een bericht van uh, NH Nieuws. Want uh, ja. Ja, een meneer Rukkert uh, gaat gesloopt worden, maar gaat het wel door? Nou, ik, ik, ik heb een vermoeden dat het wel doorgaat. Maar uh, ik lees net bij NH Nieuws dat daar toch wel wat zorgen bestaan over... hoe dat is gegaan met het, uh, het, het verwijderen van de beschermde vogels die daar woonden. Zoals de kerkuil en de boerenzwaluwen. En dan waren er natuurlijk ook nog allerlei... Uh, uh, we hadden het er net over. Vleermuizen. Je, vleermuizen, ja, dankjewel. <laughs> maar in ieder geval, die kerkhuilen en die boerenzwaluwen... die mag je niet zomaar vangen en naar een andere locatie verplaatsen. Dat, dat schijnt dus volgens een officiële route te moeten. En um, dan moet de gemeente, in, uh, de gemeente Zandvoort... zou dan nestkasten moeten plaatsen in de omgeving van de manege... in de hoop dat de vogels daar snel naartoe zouden gaan verhuizen. Dat blijkt dus niet gebeurd te zijn. Uh, die zijn uh, gebracht, die nestkasten, naar een, een nabijgelegen hockey- en golfclub. Maar het is nog onduidelijk of die vogels daar wel willen verblijven. Uh, ja, want die boerenzwaluw die is niet in Nederland nu. Die is ergens in Afrika. Die komt straks terug naar Zandvoort. En dan is dus zijn behuizing weg. Dus dat moeten we nog maar afwachten. En die kerkuil ja, die moet natuurlijk nog wel ergens in de buurt zijn... Maar hij is nog nooit opgemerkt bij de nestkasten. Dus daar is gewoon iets niet goed gegaan. En uh, desgevraagd uh, heeft een woordvoerder van de gemeente gezegd dat hij het ook niet weet. En uh, de, de ecoloog die de vogels in de gaten gaat houden tijdens de sloopwerkzaamheden. Heeft dus ook geen idee. Ze gaan volgende week weer praten met de gemeente. Dan weten ze hopelijk meer. Maar ja, dinsdag start de sloop al van... Uh, van het gebouw van Rukert. Ja, en er zijn ja. net van... Uh, ja, ik woon dan, uh, zeg maar... Of, uh, ja, die drie flats uh, heb je zeg maar, op de Vlennepweg ja. staan. En uh, ja, die uh, flats uh, die zijn helemaal volgehangen met uh, nestkasten. Voor de Dat, vleermuizen. Voor de vleermuizen en uh, volgens mij voor de gewone mussen. Maar misschien ook wel voor de kerkuil. Maar dat weet ik niet of die erin past. Ja, ik weet al, ik Hoe groot Leif? is een kerkuil nou, volg... eigenlijk? Ja, dat kan ik nou wel. Kijk even allemaal door die camera. Dan kan ik Zet het Zet even streepje live. Het is ongeveer putten. zo groot. Zo beest. Ja, ja dat, die, is, dat is best groot. Dan moet je een megakast mega voor hebben dan. Maar die zijn ook solitair, hè? Uh, kerkuilen leven niet in groepen, die zijn solitair. Die gaat echt niet met een, met een mus samen in een, uh, in een kastje zitten. Nee, nee zou ik ook niet doen. Nee, maar, nee, nee. nee. En heel, met een scheidlijster of zo. Nee, dat doen ze niet. Maar, uh, uh, dus ja, uh, ik, ik vind het dan weer. Dan denk ik: van, lees ik nou goed wat ik lees? Uh, zijn dingen toch niet protocolair gegaan. Ja, er zitten en... echt verplichtingen aan. Er dus zitten uh... verplichtingen aan. En, en, en dan lees ik dus dat zo'n zo uh, man, die ecoloog, pas uh, uh, volgende week met ze gaat praten. En onderhand begint dan al de sloop. En dan denk ik, ja, jeetje jongens, uh, hoe, hoe zit dit? Ja. We blijven is... het in de gaten houden, Dolly. Ja. Dat is het enige wat we kunnen doen. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja, nou ja, goed. En, en ja, ze schrijven ook hè, dat uh, of de uil wel of niet in de manege, een nestkast of elders verblijft. Ja, dat zal dan volgende week wel duidelijk worden als we beginnen met die sloop. Maar okay. dat is het te laat? Dat is dan te is laat het dan. Te laat. Te laat. Ja, ja, nou ja, te we laat moeten afwachten of er uh, voor de kerkuil uh, nog een plekje komt. Ja. Kan hij niet naar een van de kerken toe uh, vliegen dan? Nou, dat zou helemaal, mooi willen. Dan is hij helemaal thuis. Dan he? zit hij helemaal ja. thuis. <laughs> ja. Oké, okay, nou het bericht is na ja. te lezen ook op uh, de website van de collega's van ons. Van ja. NH-nieuws. Ja. En wij gaan op naar het, Regio ook, ook naar het nieuws. Maar geen NH-nieuws. Dat is weer van uh, de NOS. Wat wij hebben zo dadelijk. Om vier uur. NH na vier uur zijn Dolly en ik uh, nog een uur lang terug. Met Sanford op zaterdag. Graag tot zometeen.